8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De gemeente Londen wijdt een tentoonstelling aan de stukken... die eind vorig jaar uit een vetberg onder de grond zijn gehakt... onder de wijk Whitechapel. Een gigantische berg van vet, vermengd met plastic, tampons... en ander afval, belemmerde de waterafvoer. Daardoor stonden kelders en souterrains vol met rioolwater. Deze berg was 250 meter lang en woog 130.000 kilo. De gemeente wil de inwoners waarschuwen... omdat zich zulke vetbergen ook op andere plaatsen hebben gevormd. De gemeenteraad maakt zich grote zorgen dat er bijvoorbeeld een hoofdleiding van het riool scheurt. Er lopen onder Londen 3200 kilometer rioolbuizen. Voormalig autocureur Robert Doornbos moet ruim 10 miljoen euro terugbetalen aan de Limburgse ondernemer Harry Muurmans. Die financierde de racecarrière van Doornbos meer dan 10 jaar geleden en volgens hem waren dat leningen. De rechtbank in Roermond oordeelde eerder in het nadeel van de ondernemer... maar het gerechtshof in Den Bos vindt dat het niet om gewoon sponsorgeld gaat... maar inderdaad om leningen. Het aantal mensen met griep is weer toegenomen. Afgelopen week gingen 155 op de 100.000 mensen naar de huisarts... met griepachtige klachten. De week daarvoor waren het er 140, het meldt Gezondheidsinstituut Nivel. De griepepidemie in ons land duurt nu al 11 weken... en dat is twee weken langer dan gemiddeld... Op een bouwplaats in Zwolle is in de bodem... een hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zes kisten met ongeveer 10.000 kogels. Volgens de EOD een bijzondere fonds. Het zijn Franse patronen in originele verpakking. Er lagen ook ontstekers voor mijnen en handgranaten. Op het terrein in Zwolle stond voorheen een basisschool. Op die plek worden nu appartementen gebouwd. De schoolkinderen hebben jarenlang bovenop de kogels gespeeld... maar volgens de EOD was dat niet gevaarlijk. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land wat sneeuw nog. In de loop van de nacht trekt dat weg. De minima vannacht tussen min 6 en min 10 graden. Morgenochtend zon en dan wordt het 3, min 3 tot min 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het Zuidoosten, heeft het verkeer hier en daar last van sneeuwbuien en vastgereden sneeuw. Eén file momenteel na een ongeluk op de A28, Zwolle richting Groningen. Tussen Zwolle Noord en Avenue Leuze 6 kilometer met dik drie kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Kunst op. Kunststof, daar luistert u naar. En vandaag is onze gast Alex de Ronde. Hij is al 19 jaar directeur van het Amsterdamse Filmtheater Het Ketelhuis... en is nu gedebuteerd als regisseur van de documentaire Doof Kind... over zijn eigen zoon, Tobias film kreeg de publieksprijs tijdens het uh, ITVA uh, afgelopen december. En vanaf overmorgen draait hij in uh, filmtheaters in het land. Nou, we spraken net over het dilemma. Hè. Moet ik mijn zoon, mijn dove zoon, laten opgroeien in de dove wereld... en dus in een heel klein gezelschap? Of in de grote mensenwereld, maar dan als een toerist, noem jij het uh, ja. zelf. Um, uh, hij is trouwens op een gegeven moment naar Groningen gegaan, naar het Dove Instituut. Jullie wonen in Amsterdam, neem ik ja, aan. Ja. Wa waarom in Groningen? Hebben ze daar een. Uh... Dat in Groningen stond en staat de enige uh, HAVO-opleiding uh, die uh, in gebarentaal wordt gegeven. Of oh. in ieder geval twee talen wordt aangeboden. Dus het was de keuze in Amsterdam blijven en met een tolk naar een horende, reguliere school. Of naar Groningen. En dan. In een, in, in een internaat van maandag en, tot en met vrijdag. En was dat nou een, een heel moeilijke keuze? Nee, Tobias was er vrij snel uit. Hij bepaalde dat eigenlijk. Ja, het was uiteindelijk aan hem. Ja. Mm. En hij vond en vindt communicatie het belangrijkste. En daar zat hij op school, maar ook in het internaat. Het was gewoon een, een zooi rijtjeshuis hoor. Dat was heel gezellig. Een zooi rijtjeshuis. Ja, dat was het internaat <laughs> waren nog leefgroepjes van vier of vijf uh, kinderen. En dus vanaf zijn twaalfde tot zijn achttiende heeft hij um, uh, voortdurend gezeten tussen uh, gebaren en leeftijdgenoten. En docenten die gebaren konden maken en groepsleiders die gebaren konden. Um, en dat heeft hem heel erg goed gedaan. Ja. En zeg je daarmee eigenlijk dat uh, het karakter van het kind bepaalt welke keuze je maakt? Nou, ik, denk, ik denk dat uh, heel veel ouders ook wel uh, de keuze voor hun kind maken. en zegt, het is toch maar beter om, in, om hier te blijven. Lekker bij uh, ons thuis? Ja, nou, dat was voor hem ook wel een probleem. Hij zei, uh, zag er erg tegenop om naar Groningen te gaan... Ik zei, nou, dan gaan we elke dag bellen met de teksttelefoon. Nou, een dag of twee heb ik niks meer van hem gehoord. Toen was hij al <lacht> totaal gewend. Het is trouwens ook wel mooi hoe hij op een gegeven moment vaststelt. Want er is ook nog concurrentie in wie het best gebadentaal uh, spreekt. Of hoe zeg je dat eigenlijk? De, ja, het is, vooral gebruikt. het is vooral een Amerikaanse verschil. Oh ja, is dat daar? Dat, uh, als je uit een familie komt waarin men al generaties doof is... dan geniet je echt wel behoorlijk wat aanzien. Een soort dove adel. En als je uit een horend zin komt, dan, ja, dan hoor je er eigenlijk niet echt bij. Dus dat is ja, wel typisch Amerikaans. In Nederland heb je dat niet zoveel. En wat dan heel een enorm compliment was voor Tobias, was dat ze dachten dat hij uit ja. een dove familie kwam. Ja. Wat dus aangeeft hoe goed hij is met gebarentaal. Kennelijk, ja. Nou, enig idee waarom dat zo is, dat hij zo goed is daarin? Nee, ja, pff, ja natuurtalentje zou ik ja. zeggen. En hij heeft zijn vak ervan gemaakt, he? Want hij is docent dat, geworden. Dat is natuurlijk uh, het slimste beroep wat je kan kiezen, ook het enige beroep wat echt slim is, dat je uh, de horende mensen, de horende studenten naar je toe laat komen om jouw taal te leren. Ja. Um, ja, beter kan niet. Nee. In die zin heeft hij, kan je zeggen, van zijn handicap een beroep gemaakt, maar heeft hij heeft in ieder geval van zijn eigen taal. Uh, Zo'n beroep gemaakt om dat te doseren. Ja. Uh, het zou in eerste instantie een film alleen over Tobias worden. Maar het is ook een film geworden over uh, Joachim. En in zekere zin ook wel over jou. Ja, een beetje. Uh, ik, er wordt heel veel uh, over, zowel over Joachim als mij, wordt het niet verteld. Veel niks. Laat heel veel in het midden. Mm -hmm. uh, dat heb ik ook wel vrij bewust gedaan. Joachim en ik zitten er meer in, of eigenlijk louter, exclusief, in relatie tot. Tot Tobias. Ja. Maar de rol van Joachim vond ik uh, gaandeweg de montage ook uh, ja, heel erg belangrijk. Um, omdat het perspectief van Joachim ook heel erg bepalend is... voor de, de levensloop, als het ware, van Tobias. En ik vond het ook wel aardig om hem... Een um, hij krijgt geen gelijkwaardige rol, maar om een fikse bijrol te geven. Juist omdat hij er vroeger opgezette tijden natuurlijk ook een beetje bijhing. hing. Ja. En dat het in eerste instantie om het gehandicapte kind in het gezin gaat. En uh, het broertje speelt dan meestal de tweede viool. En dat, dat proces dreigde zich te herhalen met deze film. Ja, wat in zekere zin ook is gebeurd. Maar laten we eerst even luisteren naar een fragment... Uh, waarin we Joachim horen. Ik denk dat het een jaar of... wat voor of zo. En Dat zal wel iets ouder zijn, vijftien of zo gingen ze cursus duiken doen. En bij duiken heb je ook onder water wat gebaren. Van, we gaan omhoog, we gaan naar beneden, het is oké. Okay, en dat soort dingen. En mensen vinden dat dan heel onhandig. En voor ons was het niet zo moeilijk. Uh, want je bent gewoon meer gewend om je handen te gebruiken. Maar dus ook onder water moesten ze soms oefeningen doen als deel van die cursus. En dan konden uh, Toby en ik gewoon een beetje praten over wat we die avond eigenlijk gingen doen. Of wat we gisteren hadden gegeven. <lacht> en dat, dat, kan dan, dat kan ik dan alleen met hem. Dus dat is wel een soort eigen wereldje of zo. En dat, geeft ook wel, dat maakt die band wel. Ik wou zeggen, de maat die band, maakt die band wel anders. Maar dat is eigenlijk allemaal niet zo. Het belangrijkste is gewoon dat je broertjes bent. En die doofheid boeit eigenlijk verder niet zoveel. Ja, het belangrijkste is dat je broertjes bent die doofheid... Uh, boeit verder niet boeit zo. Niet zo prachtig veel. geformuleerd vind ik. Ja, ja heel mooi. Ja. Terwijl die ook, en dat vind ik ook heel prijzenswaardig aan de film... Je gaat ook wel echt het gesprek aan met die twee jongens. Hè? Bijna letterlijk aan de keukentafel. Mm -hmm. um, waarin Joachim ook zegt... ik speelde de tweede viool. Het draaide gewoon om Tobias. Ja. En uh, heb jij je wel gerealiseerd, vraagt hij aan jou... hoe het voor mij was dat ik altijd moest tolken... bijvoorbeeld bij karate of judo, wat was het ja, ook alweer? bij karate alweer? was het, ja, ja. Ja. Hoe confronterend was dat voor jou? Nou, ik wist het natuurlijk ook wel een beetje dat dat speelde. Hij kwam altijd klagend ja. terug van die nee, karate. Nee, dat is hij is pas op latere leeftijd gaan klagen... <laughs> Uh, ja, en ik vind dat hij wel een punt had en heeft. En ik had dat inderdaad anders moeten doen, denk ik. Hm. Nou, is het ook. Want je de was je de... daar niet bewust van? Nee. En nu zou je denken, ja, het is veel beter om een, uh, een uh, tolk te regelen voor die karate lessen. Mm -hmm. Maar het ja, was dus vroeger ook zo, ja, uh, Joachim en ik tolkten geregeld uh, voor hem. Dat was eigenlijk een normaal, normaal gang van zaken. En voor Joachim was het ook lange tijd vanzelfsprekend. En die second thoughts zijn er pas later bij hem gekomen. Mm -hmm. En nu zijn we het erover eens dat dat niet goed geweest is. Dus ik ja, dat is toch een opvoedingsfoutje geweest. En dan lachen we dat alle twee nog een beetje weg. Ja. Maar ondertussen blijft het wel waar. Ja. In die zin is het ook, maar dat klinkt dan zo heel zwaar. En, en therapeutisch. Uh, er zit een zeker therapeutisch gehalte aan de film. En dat klinkt... Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je het zo ervaren hebt. Ja, dat, dat, dat zit, er zit een therapeutisch element ja. in. Om, om de zaken toch nog eens goed te evalueren. Maar, en had je dat ook voorgenomen? Of? Nee. Nee? Nee, ik was gewoon maar gaan filmen. Eerst op eigen kosten. En. Wat die film uiteindelijk geworden is, is vrij ja, geleidelijk gegroeid. Mm -hmm. Ik had niet zo'n duidelijke voornemens. Behalve dan het zinnetje, een handicap kan in cultuur veranderen en andersom. Dat was eigenlijk het enige ja, ja, dat was de leidraad. Wat ik, wat ik in mijn hoofd zat. Ja, ja. We spraken, zoals ik net al zei, Joachim. En uh, ik meld even wat hij vertelde. Ik ja. vind het uh, wel vet dat we door het maken van de film... dichter bij elkaar zijn gekomen. Er zijn nu dingen uitgesproken die daarvoor onuitgesproken waren. We hadden nog wat uit te praten. Alle aandacht in ons gezin ging automatisch naar Tobias, naar het gehandicapte kind. Ik kwam altijd op de tweede plaats, dat gevoel had ik. Nou, hij zijn nog veel meer, want hij vindt het een, een prachtige film. Maar dit is dus wel echt hoe hij het heeft gevoeld. Ja. Nou, fijn dat het goed afgelopen is. Ja. <laughs> en, maar ook nu, in de publiciteit, is het natuurlijk ook een beetje raar. Ook voor, voor jou. Uh, want ik zag je zitten bij Jeroen Pauw, en dan uh, zit. Joachim Zit letterlijk op de eerste rij. Ja, ja, ja, wel op de eerste rij, niet ja. op de tweede rij. Nee, nee dat maar daar hebben we het ook duidelijk over gehad. Mm -hmm. um, en uh, Joachim heeft er ook nu wel met die hele film een beetje genoeg van. Maar hij studeert rustig in Montreal en promoveert is in ver de wiskunde. Dus hij, hij is niet meer naar Amsterdam gekomen dit keer. Hij promoveert in de wiskunde? Ja. Hij moet nog wel twee jaar of drie jaar. Maar, oh. Ja, er zitten heel veel dingen natuurlijk niet in de film. Nee, maar, nee. Maar, en dat vond je echt, dat zei je daarnet ook nog weer heel nadrukkelijk. Heel belangrijk, hè? Dat de, de, bijvoorbeeld dat hij promoveert in de wiskunde. Het, je, je bent heel streng geweest. Van het gaat over doof, het dove kind. Ja. Nou ja, mijn vriendin vindt het ook wel een beetje raar... dat zij er niet in zit, maar ik vroeg van... Wat, uh... Ja, ja, waar zij... is jouw vriendin eigenlijk? Ja, die is er al heel lang. Dat vroegen ja, we ons is... de hele tijd ja. af. Ja. Nou, die is heel <laughs> erg leuk en heel erg grappig en uh, slim. Mm -hmm. Maar zit niet in de film. Nee. Had de film misschien wel leuker gemaakt, maar het, het paste niet Een in grappige, de Een grappige leuke vrouw maakt de film altijd leuker, Alex de Rond. Ja, nee, maar het paste <laughs> gewoon niet in de verteld structuur. Nee. Maar hoezeer was zij wel betrokken bij de opvoeding van, uh, van de jongens? Nou, we kennen elkaar nu 6,5 jaar, dus toen waren de jongens een grote oh, waren het ze al groot. Toen waren ze al lang ja. de deur uit. Ja. ja. Um, want um, waar we net, wat we net hoorden in het fragment met de uh, Keil: jouw vrouw stierf. Heb je een doof kind, gaat je vrouw ook nog ja. dood. Goeie zin. Goeie, goeie <laughs> zin. Um, het is ook wel een ode aan Helene Weil, de moeder. Die ik overigens ook ooit heb geïnterviewd. Hè. Dat okay. vond ik wel heel mooi om te zien op de aftiteling dat het Helene wij was. Vind je het een ode? Of een monument? Nou, ik vind... Uh, kijk, de crux van de film. Maar misschien moeten we daarvoor even het... Uh, uh, het fragment laten horen. Dus, uh, oh, dat zal ik dan niet verklappen. Dat nee, dat is. moet jij niet gaan verklappen, Alex. De <laughs> uh, de, de, ik vind het zelf een van de mooiste uh, scènes uit de film. Namelijk het moment waarop jij uh, Tobias confronteert met een schriftje. dat je ergens hebt opgeduikeld. Misschien moet je wel even uitleggen wat voor schriftje dat is. Er was een zogeheten contactschriftje. Het was een schriftje wat uh, tussen school en. Uh, thuis uh, uh, heen en weer werd geschoven. En hield de docenten of de onderwijzers en de ouders... konden dan informatie uitwisselen over het kind... hoe het op school was geweest en thuis, wat er gebeurd was. Ja. Dus daar werden alle verhaaltjes. En het werkte dus als een dagboek. Uh, en daar, hadden, daar hebben we er heel van, veel van in de kelder liggen. En per toeval kwam ik dit schriftje tegen. Ja, en dan gaan we even luisteren wat daarin staat. Ik heb hier een schriftje van vroeger. Een schriftje van vroeger. Het was het heel veel. Mama schreef er altijd in. Dit is uit 94. 94. Als je vijf jaar oud. Ja. Uh, uh, jij vraagt de mama, jij kan horen, hè? Hm. Mama zegt: ja. Joachim en papa kunnen ook horen. vraag ja, je op, mama. Mama zegt, ja, ik kan niet horen. Ik wil horen. Mama, uh, dat kan niet. Maar doof is ook leuk. Ja, maar doof is ook leuk. Ja, dus de, daarom zit het er ook in. Het is natuurlijk de beste samenvatting van de film. Ja. En het is ook heel leuk dat dat in dat schriftje staat... Ja. Kijk, ja, die rol van de moeder is natuurlijk een beetje tricky... want ik heb er lang over zitten dubbelen van... moet je die dood van die moeder er wel bij betrekken? Mm -hmm. In hoeverre Het gevaar dat je dat exploiteert... Uh, is in ieder geval in theorie uh, aanwezig. Mm -hmm. Ik heb het ook aan een aantal, groot aantal mensen als een soort test laten zien... van, vinden jullie dit te ver gaan? We... Nou, tegelijkertijd zit ze op gezette momenten zo goed in die film... ook bij die logisties dat ik dacht, ja, het is ook gebeurd, waarom zou ik het dan uh, niet laten zien? En, maar het werkt natuurlijk, nuchter bekeken, ook heel goed als dramatisch element. Ja. Dat, ja. Zo, is het, zo maak je natuurlijk ook een film. Maar hoe spannend was het voor je, want je confronteerde hem echt op dat moment met dat schriftje. Je had niet van tevoren gezegd, hey, ik heb een, uh, een schriftje gevonden en dat wil ik aan je voorleggen, toch? Nee, ik had het geheim voor hem gehouden. Ja. Uh, hij zei achteraf ook, uh, je hebt me erin geluisterd. Nog net niet zoals Katharine Keil. Ik zeg nee, ik vis deze... Ja, precies. Ja, het is eigenlijk een Katharine Keiltje. Ja, nou, dan heb je wel weer een punt. <laughs> <laughs> ik had dit niet verwacht. Want het was bij die interviewsessie sessie, s ochtends, was het de tweede vraag. En ik heb er ook tegen hem gezegd, je denkt toch niet... dat ik jou er bij de tweede vraag al in wil luizen. Hmm. Zo, ik, had, ik wist niet wat die... Um, wat hij zou zeggen, ik wist wel dat hij het volhield... dat hij nooit heeft willen horen. Dus ik dacht, hé, hey, zoals in ieder geval één moment dat je dat hebt gezegd. Dat je het wel hebt gewild. Ja, en dan... En je moeder heeft dat opgeschreven. Ja, en dan ziet hij natuurlijk ook haar handschrift. Ja. Hij ziet die tekst überhaupt voor het eerst. Hij hoort het verhaal voor het eerst. Hij reageert heel emotioneel hij moet huilen. Ja, en is dat nou vanwege de moeder of vanwege de doofheid? Nou, dat hoef je gelukkig niet te weten. Dat want... hebben we hem gevraagd. En dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk, want dat hebben we uh, via de mail. Mm -hmm. En uh, hij reageerde als volgt. Dus hij schreef terug wat, waarom hij zo uh, emotioneel reageerde. Uh, het emotioneerde mij vooral omdat ik iets las... dat mijn moeder vroeger zelf had geschreven. Het was een meningsuiting van mijn moeder die ik las. En wat mij daarna ook raakte, is de manier... Waarop mijn moeder had geschreven dat doof zijn ook leuk is. Zo'n positieve manier van kijken naar doven. Ik ben echt trots op zo'n moeder, schrijft hij. Nou, daar ben ik, hier ben ik dan weer trots op. Ja, het is toch prachtig. En ja. daarom, daarom vind ik het ook wel een, een ode aan haar in die zin. Nou ja, ode is misschien een zwaar woord, maar je geeft haar wel credits, of klinkt dat heel lelijk, maar ja. Ja, god, het is toch de moeder van de hoofdpersoon, natuurlijk. Hm. Um, ja. ja, maar haar opvatting, haar instelling... het is toch een prachtige vondst. Ja. Doof zijn is ook leuk. Ja. Een cadeau voor hem. Ja. ja. Nee, helemaal mee eens. En ging jij daarin mee, eigenlijk? Was jij... Uh, hoe hoe, hoe oh. luisterde jij daarnaar? Nou, Helene en ik waren het over heel veel dingen vaak ontzettend oneens. Maar over de opvoeding... Ik wist dat het zinnetje zou komen. Ja, maar over de opvoeding waren we het... Uh, nee, we hebben altijd totaal één lijn getrokken. Mm. Ja, ja, zij viel helaas natuurlijk vrij vroeg weg. Maar mm. uh, ik neem aan dat ze het helemaal eens zou zijn met deze gang van zaken. Ja. En het belangrijkste is dat Tobias natuurlijk heel erg gelukkig is. ja. Dat straalt er vanaf. Ja. Er zit trouwens wel ook nog een heel... het zit vol met mooie uh, scènes... maar uh, in de relatie tot uh, de dood van Helene... Uh, is dat hij op een gegeven moment uh, in gebarentaal vertelt... Wat er met haar is gebeurd. Als klein Yoghi. Als ja. klein Yoghi, ja. Hoe voelde je dat? Hoe, hoe ben, je überhaupt al, ben je al die banden gaan terugkijken? Hoe ging dat? Ja, daar heb ik een zomer over gedaan. Een zomer? En, en, en, en dat fragment is een onderdeel van dat Joachim en Tobias. in een hele lange take. Uh, een rondleiding geven door het hele huis. En ze, hebben in de keuken, ze hadden ook alles in de keuken al benoemd. Uh, uh, uh, uh, en jij liep daar achteraan? Ik liep er met mijn high cameraatje achteraan. En toen kwamen we in die hal terecht. En Joachim wijst op een aantal foto's. En Tobias begint spontaan over zijn moeder te vertellen. Ja, dat is natuurlijk goudmateriaal als je dat uh, tegenkomt. Nou, hier spreekt de filmmaker, maar je bent ook de vader... en de man van de vrouw, die jongstier. Wat gebeurt er als je ja, dat allemaal ziet? Uh, of vind je dit nu weer een Katerine Keiltje? Nee. Uh, kijk, heel veel dingen zijn natuurlijk heel, veel, heel lang geleden. Mm -hmm. Met alle respect. Helene mm -hmm. is ook al heel lang dood. Mm -hmm. Er is heel veel gebeurd uh, waar, waar die film van die over gaat. Wat was de vraag nou? Nou, hoe het is. Ik zie, nou, ik zie jou vormen, Een zomer lang <tie> al die VHS-banden. Je bent... Ik bedoel, ik, ik word ook helemaal weeg... als ik kijk naar mijn kleine kinderen. Maar in mm -hmm. jouw geval is het dan nog weer iets anders, lijkt me. Ja, maar ook dat went vrij snel. En als je het een paar keer hebt gezien... dan is het gewoon materiaal wat je op een gegeven moment... dramatisch inzet voor een bepaalde structuur. Dan is... Uh, kijk, als ik mijn twee kinderen... Uh, zo harmonieus bij elkaar uh, zie zitten. Ontroert me dat nog wel. Uh, een beetje. Maar ik zie het ook gewoon heel nuchter als, wat ik zei... Uh, onderdeel van een uh, documentaire vertelling. Hmm. Uh, want documentaire is ook fictie, zeg ik ja. altijd. Dat moet ik er nog even bij zeggen. Ja. Het, het, het is geconstrueerd, het is een verhaal. Het is niet een journaal. Van het leven. Nee. Nee, het een... En het is ook niet een voorlichtingsfilm. Je bent uh, heel erg heel erg een verhaal aan het vertellen. Ja. Met inderdaad dramatische elementen. Waarbij het natuurlijk toch vreemd is. Hoe je je eigen leven uh, vormgeeft. In die zin maak je ook een balans op met deze film. Van jou en hun leven. Ja, dat klopt. En dat, dat merk je ook aan de reacties van, uh, van uh, die je net voor, voor hebt gelezen. Ja. Van Joachim Toewel. Oh, Zeker, dat is het ook. En hoe was dat om, om te doen op je 59 ste Ik ben eerst gisteren zelfs 60. Oh, zie ik al zoiets. Je bent gewoon al 60. Um, hoe dat was, ja. Het... nou ja, om een balans op te maken van je eigen leven in deze vorm. Nou ja, een balans van een deel van je leven. Mm -hmm. Het is vooral een balans opmaken van. Uh, hoe, is t, hoe is Tobias vergaan? En het is ook een mazzel... Want is in menig opzicht is hij natuurlijk wel een zondagskind. Het is heel goed met hem afgelopen. Het had natuurlijk wel anders af kunnen lopen. Maar ik heb niet het idee... dat uh, ik uh, voor mezelf... de balans heb opgemaakt. Ja, wel over een ja, stuk, wel, stukje Ja, maar wel het leven. vaderschap... en dan het vaderschap van ja. een, een doof en een horend kind. Ja. En wat concludeer je dan? Ik had een tolk moeten regelen bij het karate... <laughs> <laughs> en uh, en uh, nou, ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, uh, het belang van de ge Nederlandse gebarentaal voor een ne Nederlandse jongen essentieel is. Mm -hmm. en dat heb, heb je zelf voor een deel zelf in de hand, maar het ligt ook aan het onderwijs dat die volg. Um, dat vind ik de belangrijkste conclusie. Mm. Nou ja, en die tolken bij de karate doen we lacherig over, vind ik ook grappig. Maar het is natuurlijk, dat realiseer ik me wel heel erg. Als één van de kinderen, als daar iets mee is, dan krijgt dat kind de hoofdrol. Dus wat zou je willen zeggen tegen ouders die, uh, die ook een kind hebben waar iets mee is? Ik bedoel, kan je het voorkomen eigenlijk? Is het niet heel logisch dat dat kind de hoofdrol krijgt? Ja, maar je kan het wel voorkomen. Het was, we hebben ook reacties gekregen van een, een VPRO-redacteur... die zei van, ik heb die film gezien... en ik heb vooral naar Joachim gekeken... want daar ken ik me zo erg in... want ik heb een verstandelijk gehandicapte broer. Ja. Toen dacht ik, nou, dat is een problematiek die iedereen wel kent... maar die misschien toch wel een beetje relatief ondergesneeuwd is. Mm -hmm. um, dus dat zou een hele praktische tip uh, kunnen zijn. Let vooral ook op de niet-gehandicapte... Uh, Gezinsleden, ja. als je een gehandicapt kind in ja, huis hebt. Ja. En ga er een geregeld een weekendje naar Parijs met een niet-gehandicapte. Ja. Om het een beetje te compenseren. Want dat heb jij niet gedaan? Nee, heb ik te weinig gedaan, ja. Ja. Ga je nu verder eigenlijk als filmregisseur... of ga je weer fijn het Ketelhuis leiden? Nou, ze mist me daar wel, gelukkig. Bij het, het Ketelhuis? Ja. dus ik ga binnenkort wel weer flink aan de slag. <laughs> Um, en ik, ja, ik zeg ook altijd, één film maakt nog geen filmmaker natuurlijk. Nee, het is er, wel... zitten er meer films in jou? Want ja, dit is natuurlijk is... wel... Ik weet het nog niet. Ik weet alleen dat het draaien, het monteren... en, en het uh, samenstellen van het sounddesign en de muziek... dat is allemaal zo ongelooflijk leuk... dat ik dat nog wel een keer zou willen beleven. Ja. Maar vooral omdat het heel erg leuk is. En heb je dan ook al een onderwerp? ja allemaal geheime onderwerpen. Geheime onderwerpen die verder niemand mag weten. Nee, nee. Maar wil iets in deze lijn? Ook. Hm. Nou ja, dit een enorme smaakspak. Dit is enorm voor de hand, maar ik weet helemaal niet of ik dat ga doen om een, meer een internationaal onderzoek te doen naar het verschijnsel dat overal ter wereld doven moeten integreren in de horende wereld, dat dovenscholen uh, verdwijnen, echt letterlijk dichtgaan en dat de gebarentalen onder druk komen te staan omdat het uh, minder gebruikt wordt. Ja. Nou, dus, dus de, de dove gemeenschap als bedreigde diersoort, dat is best een aardig internationaal onderwerp. Ja, maar de vraag is of jij daar nog zin in hebt om daar nog weer. Ga ik van de zomer. Uh, is over nadenken. Ja. Of ik nog, zin in heb. nog even iets wat Joachim, uh, hoe die jou typeert. Want die wil ik je niet oh. onthouden. Alex is een gek mannetje. Hij heeft gevoel voor humor, maar is wel gek. Hij is altijd met zijn eigen projecten bezig. Leeft een beetje in zijn eigen wereld. Alex is heel creatief. Veel creatiever dan hij zelf denkt. Oh ja, eindigt dan toch wel weer positief. <laughs> ja. Ik zal hem vanavond meteen even hierover bellen. Maar het vind ik interessant dat een zoon dan zegt... dat jij veel creatiever bent dan jezelf denkt. Waar duidt dat op? Op een overmatige neiging om alles te relativeren, denk ik. Van kortom. zijn kant? Nee, van mijn kant. Van jouw kant? Ja, ik ben erg geneigd om, om nou, bijvoorbeeld mijn creatieve kant... ik ben de eerste om dat te relativeren. En daarom heeft het ook zo lang geduurd... Dat weet ik niet, maar het kwam er niet van. Ja, het kwam er niet van. Nou En dan Pieter van Huistee. goede vriend en producent van deze film. Ik denk dat de film in eerste instantie... dat hij die voor zichzelf heeft gemaakt, jij. Tobias wordt ouder en maakt zich los. Dan wil je als ouder een fase afsluiten. Voor zijn kind, voor zichzelf en voor zijn overleden vrouw. Ik denk dat hij met deze film echt iets afsluit. De film is ook een liefdesverklaring en gaat ook over liefde. Alex is vaak een grumpy old man... maar kan moeilijk zeggen, ik hou van jou. Maar er zit veel liefde in deze film en dat zie je. Oh, wat grappig. Het is niet de eerste keer dat ik dat, uh, Pieter hoor praten over mij en mijn kinderen... terwijl ik dan meteen hoor dat hij het eigenlijk over zijn eigen kinderen heeft. Oh. Een en al projectie van Pieter. <laughs> Oké, okay, Pieter van Huisteen wordt er dadelijk ook gebeld... en Joachim kan ook het telefoontje verwachten. Hebben we tijd voor de tegel? Je hebt nog 40 seconden. Dus uh, meld maar gewoon wat je erop gaat schrijven. Ah, het is een uitspraak van Victor Hugo uit 1845... Ik heb hem zelf vertaald in het Nederlands het gaat ongeveer zo. Wat maakt doofheid van je oren nou uit wanneer je, je geest kan horen? De enige echte doofheid, de ongeneeslijke doofheid, is die van het verstand. Ik vind hem echt prachtig. Goed hè? 1848. 1845. 1845. Victor Hugo. Dank je wel. Iedereen moet die film gaan zien, vind ik. Doofkind, zo heet het, van Alex de Ronde. En zo dadelijk op deze zender langs de lijn en omstreek. Mooie avond verder, tot morgen. Dank meneer de Ronde, dit was aflevering 4186. Mor morgen zijn we er niet.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 Toch? Nou, nee. Maar het is wel het beste van het beste als je onderweg bent. Want met DAB Plus Digitale Radio geniet je van meer zenders dan ooit. Dus doe aan een nieuwe auto, kies er dan een met DAB Plus. Het digitale alternatief voor FM. Check digitalradio.nl De Mercedes-Benz Vito. Al verkrijgbaar vanaf de verrassend lage prijs van 17.990 euro.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 De gemeente Tilburg geeft 500 euro extra aan mensen die op een voormalige NS-werkplaats in contact zijn gekomen met het kankerverwekkende anti-roesmiddel Chrome 6. De gemeente noemt de vergoeding een blijk van medeleven omdat een onderzoek naar de gevolgen van Chrome 6 is vertraagd. De uitkering is voor de werklozen die tussen 2004 en 2011 aan het werk zijn gezet bij de NS in Tilburg. Ze moesten oude verflagen met Chrome 6 erin van treinstellen schuren. De PVV doet op 9 maart niet mee aan het verkiezingsdebat bij de NOS op NPO Radio 1. Als reden geeft de PVV dat de partij nooit meedoet aan radio-onzin van de NOS. De PVV wil wel meedoen met het tv-debat bij de NOS op de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een voormalig autocoureur moet ruim 10 miljoen euro terugbetalen aan de Limburgse ondernemer Harry Muurmans. Die financierde de racecarrière van Robert Doornbos meer dan 10 jaar geleden. Doornbos vond dat de sponsoring was en, vond, en dat vond de rechtbank in Roermond ook. Maar het gerechtshof in Den Bos vindt dat het leningen waren en die moeten worden terugbetaald. En de toiletten in de treinen van Arriva zijn buiten gebruik vanwege de vorst. Ontlasting en urine in de opvangsystemen kunnen bevriezen. Ook de leidingen in de treinen kunnen mogelijk de kou niet aan. En als die bevriezen kun je niet meer doorspoelen, zegt Arriva. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Ja, goedenavond. Een avond vol sport en bijzondere verhalen ligt voor u. Esther Vergeer die schuift straks aan is chef de mission van de Nederlandse ploeg... bij de Paralympische Spelen die volgende week in Pyeongchang beginnen. En de kat die de hoofdrol speelt in de natuurfilm De Wilde Stad, die komt ook. En zijn mazin die vertelt er alles over, zometeen na 9 En Max Verstappen testte voor het een nieuwe wagen uit in Barcelona. Het ging niet helemaal jovel, maar dat verhaal hoort u helemaal. Hoe ziet je leven eruit als je geen baas meer hebt, maar een app waar je voor werkt? Rens Liemann probeert dat uit en na uur vertelt hij wat er mooi aan is en wat er minder mooi aan is. Ja, het wordt een mooie avond. Tenminste, dat belooft het te worden. Blijf lekker bij ons tot 11 uur. Kijk anders even mee via de webcam of op je app. Alsof via de webcam uh, kan het allemaal. Of dus via de app of via nporadio1.nl. Ik zag je wat ik wilde zeggen. Ja, nee, zeker. <laughs> wielrenner Tom Dumoulin wil de Giro en de Tour rijden. En in beide rondes gaat hij voor het klassement. Dat heeft ploegleider Eiken Visbeek van Sunweb bevestigd. in een podcast van de wielersite Het is Koers. Maar op dit moment is het plan duidelijk. We gaan met Tom voor de Giro. Ja. En hij gaat ook naar de Tour. Wilco gaat naar de Tour. En Wilco uh, gaat naar de Vuelta Wie gaat de Tour winnen dit jaar? <laughs> uh, Tom Dumoulin ja, Zou mooi zijn De ploeg van Dumoulin laat na de uitspraak van Visbeek wel weten Dat de plannen tijdens en na de Giro nog kunnen wijzigen Maar ja, dat is logisch Ja, wielenverslaggever Hancock Hier in de studio uh, Dag Han uh, We hebben ook contact met Danny Nelissen uh, Onze wielencommentator Dag Danny, goedenavond uh, de, is, het, is het mooi nieuws? Hij houdt toch wel weer een beetje een voorbaat. Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Als het inderdaad zo is, uh, zoals Visbeek zegt, dan is het mooi nieuws. Maar uh, ja, ik denk toch dat uh, Tom Dumoulin pas na de Giro gaat beslissen wat hij gaat doen. Uh -huh. uh, Danny, jouw eerste reactie? Ja, ik denk, ik denk ook dat hij dat gaat doen. Nou, want uh, ja, je weet niet hoe die Giro is. Het, het, gaat, het gaat heel warm worden, misschien heel koud worden of een hele zware strijd... Dus ja, daar laat je toch wel een beetje van afhangen Ja, kan alle kanten op. Nou, begin januari bij de presentatie van uh, Sunweb... Uh, vroeg jij, Han, al aan Dumoulin over zijn plannen. Toen zei hij dit over de Giro en een eventuele combinatie met de Tour. Er legde uh, sowieso ook een parcours klaar uh, dat, uh, dat, nou, dat, dat zeker niet perfect is... maar wel, uh, denk ik, net beter bij mijn uh, kwaliteiten aansluit dan de Tour... Um, dus in eerste instantie zou ik het jammer vinden... om dan uh, de Giro helemaal links te laten liggen. En dat gaan we dus ook niet doen. Nee, is Giro duidelijk op één. Als hij daar goed uitkomt, dan is het mooi meegenomen, Hans. Zo moet we het zien. Nou ja, goed, het is precies zoals hij zegt. Hè. Hij uh, zet nu de komende maanden alles in de voorbereiding op die Giro. En hij gaat naar de Giro om die Giro te winnen. Uh, na de Giro heeft hij voor zichzelf al een vakantie. Heeft hij al een vakantie gepland? Ik meen op Sicilië. Uh, en tijdens die dagen op Sicilië zal hij dan uh, de knoop doorhakken wat hij de tour gaat doen. En uh, of hij naar de tour komt om een klassement te rijden, of dat hij naar de Tour komt om misschien een rit te winnen. Of dat hij zegt, ik laat de Tour liggen ik ga de Ronde van Spanje doen. Of dat hij zegt, van nee, het WK tijdrijden, dat wordt weer mijn doel. Ja. Dat zal die dagen dan op Sicilië uh, besloten worden. En dat heeft heel erg, uh, hangt er heel erg vanaf hoe hij uit die Giro komt. Vorig jaar was hij mentaal, niet alleen fysiek, maar ook mentaal uh, redelijk uh, gesloopt. En uh, ja, toen zag hij totaal niet zitten om naar de Tour te gaan. En nee. dat zal dit jaar dan wel anders moeten. Maar als het echt zo open ligt, Danny, waarom zou, waarom zou die Visbeek dan nu zeggen... Ja, waarom zou hij de Tour dan überhaupt zo nadrukkelijk noemen? Ja. Publiciteit, denk ik, toch? Ja, we zitten hier weer met jullie. We zijn erin <laughs> getrapt. Ja, precies. Trap er niet in. Even, nog een... Hij He heeft nog een meter gereden en we hebben er nog weer de Tour. Hij ah, heeft wel iets gereden. Shit, Robert. hoor ja, je dat? Ja, ja, we zijn er ja. ingetuit. Ja, we zijn er toch ingetuit. Oké, jongens nee, maar... bedankt. <laughs> nee, Danny. Maar, maar, maar, even, maar even serieus. Ga er dus even op in. Nou, kijk. Tom Dumoulin heeft natuurlijk, ja, heeft natuurlijk de kwaliteiten om een Giro en een Tour te rijden. Die, die, die zit 10% boven het normale, normale niveau in de Tour. En uh, die kan ook nog wel een paar dagen gewoon wat rustig aandoen en ook krachten sparen. Maar ja, weet je, weet je, om dan de Tour te winnen, dat is natuurlijk wel weer wat anders. Ja. Nou, ik wou net zeggen, ik wou even vragen, Danny, want hoe denk jij daarover? Hè? Ik bedoel, kan dat nog? Kan dat nog? Een tour, een Giro winnen en dan de Tour winnen. Kan dat nog? Ja, dat denk ik wel. Maar dan, uh, hè, dan moet er wel ook alles mee zitten. We hebben het in het verleden maar zeven renners gedaan... En dan, uh, dat waren ook nog renners van, uh, ja, van, uh, van de top, top, topklasse. En uh, dan heb je het over Max en Ino en uh, Copy, ja noem ze maar op. Dus, uh, ja. dus ja, ik denk dat uh, Tom dat wel, uh, ja, dat, die dat wel zou kunnen. Ja, maar nou, nou is het wel zo, dat zit ik me nog even te bedenken... in aanvulling op wat Renzen net vroeg. Kijk, Dumoulin zit natuurlijk niet helemaal lekker in zijn vel. Ik bedoel, we hebben het gezien hoe hij met zijn fiets aan het smijten was... in, waar was dat? In uh, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Eh, toen, uh, toen zijn fiets niet helemaal in orde was. Hij is er nog niet helemaal, ook mentaal niet. Jij, jij memoreerde dat net al. Is het dan niet een beetje ongelukkig uh, van Fisbeek, om dat nu te, nu te zeggen? Nou, ik, me, ik meen dat Fisbeek dit al een tijdje geleden gezegd <laughs> heeft. Al twee weken geleden of iets dergelijks. Uh, Voordat voor we de beelden uh, kregen die we afgelopen weekend gezien... Haven van Dumoulin. Want dat vond ik ook wel erg opvallend hoor, hoe hij uh, zich daar twee keer liet gaan. Oh, uh, ik snap zijn frustratie. Als je door materiaal. Hè, wat er gebeurt. Even herhalen wat er gebeurd is. Hij rijdt daar uh, voor het eerst een tijdrit in zijn regenboogtenu. Zijn nieuwe regenboogtenu. Op een nieuwe uh, wereldkampioenschapsfiets. Helemaal mooi met regenboog erop. Gaat hij rijden. Rijdt een goede tussentijd. En daarna uh, doet zijn, uh, schakel of zijn, uh, zijn schakelmechanisme het niet meer. Dat, dat, uh, dat hapert. Uh, moet, moet van fiets wisselen. Uh, tijdrit uh, naar de vaantjes. 30 seconden weg, ja. ja een dag later een uh, finish berg op. Uh, gaat goed. Voelt zijn benen. Voelt dat hij daar wat kan. En weer uh, fiets uh, defect. Nou ja, hij staat er met zijn fiets te gooien. Maar hij staat daar ook ontzettend te, te roepen en te schelden. Ja, de frustratie die droopt daar uh, wel vanaf hoor. Ja, ja. Jij hebt het ook gezien, neem ik aan uh, Danny. Wat dacht jij toen? Ja, maar dit is ook een beetje Dumoulin hè. Die, uh, die heeft zich altijd een beetje ingehouden. Maar dit zit wel in die jongen. En dat, uh, ja, nu komt het dan een keer naar, naar, naar, naar buiten. En dan... En dan vinden we het opmerkelijk, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo opmerkelijk. Ik denk dat je materiaal altijd top in orde moet zijn. En, en dat iedere koers die je kan winnen een, een koers is. En, en, en helpt had het gevoel dat hij dat had kunnen doen twee keer. Ja, dan, dan denk ik dat je die frustratie ook moet kunnen laten, laten zien. Ja, nou, hij is een perfectionist natuurlijk. En uh, dat eist hij ook aan uh, alles en iedereen om hem heen. En ik denk dat hij daar uh, vorige week of afgelopen weekend zijn vraagtekens bij zette. Dat hij dat ook wel voelde. Dat dat, dat, dat misschien niet helemaal in, in orde was. Maar dat is dus... Uh, uh, we zeggen dat hij zit dan niet zo lekker in zijn vel. Het zou eigenlijk juist kunnen laten zien dat hij wel goed in zijn vel zat. En dat er dus heel veel in zat. En dan bouw je extra. Dat het niet lukt door zo'n... Ja, door iets waar je gewoon helemaal niks aan kunnen doen. Nou, ik, denkt, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat hij heel sterk was afgelopen weekend. En dat hij uh, uh, door materiaalpech dus teruggeslagen wordt. En dat hem, dat hem dat enorm frustreert. Want Dumoulin wil maar één ding hoor: die wil uh, winnen. Winnen, dat is het enige wat hij, uh, wat hij wil. Ja. Goed, tot slot, Danny. Ik, ik hou in dit gesprek een beetje een raar gevoel over. Alsof we over iets gesproken hebben dat het geen nieuws was. Of omdat het gewoon nog niet duidelijk genoeg is. <lacht> dat het gewoon nog niet duidelijk is eigenlijk. Maar nou, dat is bij Tom Dumoulin eigenlijk nooit. Hè. Dus uh, ze houden het altijd een beetje in de schaduw. En een beetje in de En ja, ja, goed. Kijk, uh, ik denk... Ik, ja, ik denk dat we jou niet meer zo goed verstaan. Ja. Nee. <laughs> dat denk ik meer. Oh, nee. sorry. Ja, je viel even weg. Hij gaat de toer wel rijden hoor, denk ik. Dat toch wel. Dat denk ik ook. Han? Dat denk ik ook. Jij ja. denkt het ook. En dan voor een etappe gewoon. Ja, ik denk ook voor het en... klassement. Toch voor het klassement. Dat is nee, voor het klassement. Ja, dat wel. Dat denk ik. Ja, ja, ja. Oké, okay, dank jullie wel. We gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, Hankok en Danny Nelissen. die we in de aanloop naar uh, het nieuwe wielerseizoen... dat dus eigenlijk al begonnen is, uh, natuurlijk uh, vaker gaan horen. Zo dus zometeen, zometeen. Dan gaan we even kijken op de Wadden, want er heeft het gesneeuwd. Ja, ik heb ja, het ja, goed. We zijn nog lang, lang, lang Ja, Het is ja. niet normaal. Even kijken hoe het erbij zit daar in het Hoge Noorden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 We'll carry on While safe to shore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 to show uh, Don't listen Ship leuk carry hè? Ja of monsters en. men en uh, little tox Terwijl we in het grootste deel van het land hopen op een kans om te kunnen schaatsen op natuurreis... vermaken ze zich op de waddeneilanden met een dikke laag sneeuw. Op Ameland en Schimonnekoog is vandaag ruim 15 centimeter aan sneeuw gevallen. Terwijl de rest van het land het met een paar sneeuwvlokjes moest doen. Sneeuw op de eilanden, die nog blijft liggen ook, dat is eigenlijk heel uniek. Hoe komt dit en wat betekent dat voor de Wadden? Dat gaan we bespreken met bioloog Johan Krol op Ameland en met hotelmanager Etty van der Veer. Op Schiermonnenkoog, bij de hele goede avond. Mevrouw van der Weer, om even met u te beginnen. Hoe ziet het eruit op schier? Oh, het is hier echt fantastisch. Een antropiek is er niks bij. Oh, echt? Het is geweldig. Ja, het was een <laughs> super dag. Maar vertel even, hoeveel centimeter sneeuw ligt er? Nou, er ligt zeker 15 uh, centimeter sneeuw nog, 20 centimeter? Ik weet het niet. Op sommige ja. plekken 20 centimeter. Ja, en dan denkt de rest van Nederland, ja, nou, een beetje sneeuw. Maar zo vaak komt het niet voor, hè bij jullie? Nee, zo, zo vaak komt het niet voor. Vorig jaar was het natuurlijk ook wel een beetje sneeuw... maar nu blijft het mooi liggen. Ja, en, en help eens een beetje. Ik, ik, ik, ben, ik ben een beetje een stadsmens. Ik ben al een tijdje op vakantie geweest... dus misschien kan ik in mijn gedachten nu even ontsnappen... als u nu naar buiten zou lopen. Ja, het is nu donker natuurlijk, maar laten we zeggen drie uur geleden. Wat, wat, wat ziet u dan? Nee, als ik nu naar buiten loop, dan... Uh, en dan uh, is de, de sneeuw uh, verlicht het hele eiland. Het is echt, echt schitterend. Hm. En het is windstil. Dus vanmiddag was er een beetje wind. Maar het is nu windstil. En het is echt schitterend. Hm. Ik ben er hoor. <laughs> <Ja>. <laughs> Hij droomt helemaal weg. <laughs> maar er wordt, er wordt, uh, de, uh, schier wordt dan zo langzamerhand een, een wintersportresort of zo. Want ik, ik zag al mensen met, uh, met, met slees achter auto's en zo. Ja, nou, dat we hebben hier weinig auto's gelukkig. Dus we zijn een autoluw eiland. Maar kinderen uh, uh, sleeën van de, de bergen af, van de duinen af. En als ze geen sleetje hebben, dan pakken ze wel een, een stukje karton. Uh, het strand is uh, ja, oneindig mooi, omdat het altijd al heel oneindig is. Maar nu met dat sneeuw erop, alles lijkt zo wiet en oneindig. Het is fantastisch. Ja, erg schitterend. Ja. Zout blauwe luchten en uh, ja, en de creativiteit in de mensen komt uh, naar boven. Hoewel de oudere mensen natuurlijk best wel bang zijn. Want uh, elk voordeel is zijn nadeel. Want de watertaxi vaart niet meer. En dat is natuurlijk best wel uh, ja, een dingetje. De helikopters gaan niet meer omdat die niet kunnen landen. Dus uh, we zijn wel een beetje geïsoleerd. En... Uh, ja, voor sommige mensen is dat ook wel weer beangstigend, maar... Mm. Maar het is mijn heel is is leven, het, het is maar heel even. Ja, het is Tot, maar heel even En het is... Uh, ja. ja, iedereen helpt elkaar in de straatje. En ja, het is gewoon antropiek in het kwadraat. Ja, bioloog Jan Carol op Ameland. Uh, ook daar is een groot pak sneeuwgevallen, begrijp ik? Ja, je ligt op 15, 20 centimeter, hoor. Ja, en het was vandaag weer stil, dus het blijft dan... Uh, Mooi op de dennenbomen liggen. En dan uh, krijg je ja, zo'n klassiek uh, winterlandschap. Met uh, witte bomen en een wit landschap. Maar spel eens even Gerrit Hiemstra, Hoe kan het nou dat, het, dat er op de wallen zoveel valt. en dat er op, op, op binnen, in, in het binnenland bijna niks valt? Ja, dat heeft in dit geval te maken met een hele koude uh, lucht. boven relatief warm zeewater. En dan uh, krijg je opstijgend uh, op vocht. Uh, wat dan uh, hier aan de kust in de vorm van sneeuw neervalt. Je ziet het vaker in de herfst ook. Hè? Dan is het zeewater warm en de bovenlucht koud en dan krijg je buien. En in het voorjaar is het andersom En dan is het juist droog. Ja, nou, gaat u best aardig af. Um, en nu ja, is het ja. natuurlijk voor de, voor, he, op wat, op wat oude, misschien bezorgde mensen... Nou, is het voor de meesten een groot feest. Zo'n pak sneeuw, de sleetjes, alle sneeuwpoppen, sneeuwballen gooien. Um, ja. Hoe is dat eigenlijk voor de dieren? Hebben ze, vieren ze ook een feestje vandaag of maken ze zich zorgen? Nou ja, er is natuurlijk wel behoorlijk last voor een aantal dieren. De watvogels valt mee, hè, die hun voedsel van het wat halen. Het wat is nog wel bereikbaar. Hè. Maar goed, in de polders, een grote groep ganzen die gras eten, dat is momenteel even gebeurd. Uh, vogels die muizen willen vangen, dat is ook gebeurd. En uh, nou, wat wel aardig is, bijvoorbeeld nu zie je op de gekste plekken, zie je watersnippen. Iedereen kent de watersnip van het briefje van 100 gulden van vroeger. En uh, nou, dat zijn beesten die, uh, die in natte weilanden en moerassen uh, met een lange snavel dat prikken. Dat lukt even niet meer. En nu zie je ze dus gewoon in het dorp, en, uh, een meter langs de weg, uh, zie je ze in een slootje waar nog een beetje water op opborrelt. Uh, zie je ze uh, Zie je ze forageren, probeer je ze nog een beetje aan de kost te komen. Dus. Ja. Ja, er verschijnen nu uh, dieren op plekken waar ze anders uh, nooit zouden komen. Ja. Maar denkt u dan, hè, want tot zondag uh, houden ze dat wel een beetje uit of gaat dat echt voor problemen zorgen? Nee, ik denk dat uh, tot zondag uh, niet zo'n uh, zo probleem is. De meeste. Uh... Die hier hebben de winter wel een, een beetje vet voorraad. En ik denk dat dat zo mag niet een uh, probleem is. Als het nou drie weken zou duren, zou het een ander verhaal zijn. Ja. Maar goed, het duurt geen drie weken. Ik, ik vroeg me wel voor uh, Eddie van der Veer, hotelmanager op, uh, op Schiermonnikoog. Als de mensen nu denken van, oh leuk, ik kom eraan. Ja, kan, lekker kan, komen. Ja, kan dat? Ik bedoel... Ja, zeker. Altijd welkom. Oh, dat kan gewoon. Vervoer kan Daarna nog wel. De die staat aan en uh, het is hier fantastisch. Ja. Ik wilde graag bij mijn helikopter komen, maar dat kan dus niet. Kom maar lekker. Nee, die kan niet landen, toch? Nee, maar er regel ik wel een gewoonte <lacht> Oké. <Okay. lacht> nou, ik eh, geniet ervan. Zolang het duurt. Allebei, bioloog Jan Krol en eh, hotelmanager eh, Etty van der Veer op Schiermonnikoog. Dank jullie wel. Dat gaan ja. we zeker doen. Dank je wel. Een belabberd seizoen voor een landskampioen. Het rijmt niet alleen, het is ook hoe dit jaar is voor Feyenoord. Nu al een achterstand van 23 punten op koploper PSV. Maar dat is in de competitie. De beker is een ander verhaal. Nog één keer winnen en dan staat Feyenoord gewoon in de finale. Morgenavond wacht Willem II in de eigen kuip. Vandaag blikte trainer Giovanni van Bronkhorst op de persconferentie vooruit. En ging hij ging in gesprek daarna met Arman Afseroglu. Uh, de stemming hè, rond Feyenoord, rond eigenlijk alles, is, is negatief. Of het nou gaat om het spel van de ploeg, om de kritiek op jouw persoon... om supporters die continu te pas en toppas gaan praten over het nieuwe stadion waar ze tegen zijn. Alles is negatief. Hoe hou je dat nou weg bij je spelers? Kan dat? Nou, dat is moeilijk natuurlijk, omdat het uh, je, je, je krijgt het natuurlijk mee in de krant, op tv... en dat is ook de situatie hoe die is... En, uh, een mooiere uitdaging om, om hieruit te komen. En juist iets positiefs uh, um, te creëren. En dat, uh, ik denk dat daar morgen de eerste stap voor is. Is dit de moeilijkste fase, jouw trainersloop aan? Um, nou, ik denk dat die fase mijn eerste jaar nog moeilijker was. Waarom? Voor mij persoonlijk. Uh, dus in dat opzicht, nee, nee. Maar waarom was het toen moeilijker dan nu? Nou, omdat je natuurlijk je begin uh, aan je, van je carrière zat... Natuurlijk een hele moeilijke periode met een reeks nederlagen. En uh, uiteindelijk uh, daarna natuurlijk een hele succesvolle tijd gehad. En uh, het geeft jezelf ook de bevestiging dat wat je doet... dat dat, uh, dat, dat goed is, dat dat prijzen oplevert. En ik dat, in dat opzicht sta ik natuurlijk anders in dan, dan 2,5 jaar geleden. Er is veel kritiek op jou. Is het... Je hebt wel het gevoel, denk ik nog, als trainer... dat je gewoon het vertrouwen hebt van de spelers, toch? Dat zeg ik zo goed. U zegt het twijfelend? Nee, ik wil het even checken voor ik de oh, volgende vraag stel. Ja, zeker. Ja. Is het dan ook als er een wedstrijd komt waarbij zoveel druk op staat... dat, het, dat de spelers moeten bewijzen dat ze het nog in jou zien zitten? Nee, ze hoeven het niet voor mij te bewijzen. Ze moeten bewijzen dat ze, dat ze vol voor, voor prijzen gaan. En dat is uh, ten eerste moeten ze dat aan de club laten zien. Uh, het shirt wat ze dragen. Uh, de club waarvoor wij allemaal hier zijn. Dat vind ik veel belangrijker dan voor mij. Het mag wel natuurlijk, het is welkom, cool, maar <laughs> je, je verbiedt het, het niet. Nee. Jullie zeggen nu al weken natuurlijk, die beker dat is gewoon een prijs die je kan winnen. Daar wil je natuurlijk vol voor gaan, maar stel nou dat je die wint. Dan is het uiteindelijk toch nog een verloren seizoen, of is dat niet zo? Als je kijkt naar de achterstand in de competitie op de koploper, Die beker maakt dan toch niet alles goed? Nee, maar dat zeg ik ook niet, dat het alles goed maakt. Maar uiteindelijk, als je vier prijzen wint in drie jaar... Maar als jij de balans opmaakt, stel je winterbeker beker en je maakt de balans op van dit seizoen. Zeg je dan, goed seizoen? Nou, ik denk wel een, een seizoen waarbij je een prijs weer pakt. Wat belangrijk is dat je kwalificeert voor Europa. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel analyseren waarom wij in de competitie zo ver achter staan. Waar het doorkomt, komt het door mij, komt het door iets anders, ja. Geef eens antwoord. Wat zei je? Geef eens antwoord op de vraag die je zelf stelt. Nou, dat zal ik uh, na het seizoen uh, doen, uh. Als het nog kan. Als het nog kan? Ja. Dat klinkt twijfelend. Ja, maar het was eigenlijk een... een, een het kaatsen van jouw vraag dit, maar ik denk dat het nog kan. Ja? <lacht> dan, als, je, als je er niet ooit aan hebt gedacht, dan zeg je zoiets. Denk. Nee, zo is het, ja. Nee, maar hij moet morgen gewoon winnen van Willem II. Als dat niet gebeurt, dan uh, wordt het natuurlijk weer een ander verhaal. Wij dus voelt morgen, dat natuurlijk, ja. Ja, om kwart voor negen, tenminste, als het niet te koud is. Ja. Ja, nou, dat er ah. niet. Anderhalf finale begint om half zeven. AZ tegen Twente. We zijn er vanaf de aftrap uh, live bij een extra vroege uitzending. Daarom geen kunststof uh, morgen. Uh, overigens is uh, Anders Jonker morgen onze uh, analist hier in de studio de hele avond. En als het nou niet doorgaat, wat doen we dan? Dan uh, ja. Dan oh, we hebben die marathon. We doen gewoon ja. een marathon-interview dan met. Uh, dan gaan we Ad daar schaatsen. in dan, dan doen we live slag uh, vanaf de plassen. Nou ja, goed. Misschien uh, dat gaat u allemaal morgen afmerken. We gaan ervan uit dat het gewoon gespeeld wordt. Morgenavond wordt er met een gouden kalf bekroonde documentaire... Snelwegkerk uitgezonden op NPO 2. Uh, de film toont intieme portretten van mensen... die een uh, Duitse autobankiertje bezoeken. Een kerk langs de snelweg, dat kan ook in Nederland, dachten een paar mensen. En uh, ze zetten deze week een pop-up snelwegkerk neer langs de A1... bij tankstats neer Duits tussen Hilversum en Amersfoort. Verslaggever Meijer ging gingen naartoe... en werd ontvangen door theoloog Rico Voorberg. Ik sta hier aan de snelweg A1, de grootste verkeersade van ons land... in het midden bij Amersfoort. En daar is een, een, een parkeerplaats, tankstation. En uh, sinds gisteren staat daar voor twee dagen een snelwegkerk. En wat is nou eigenlijk de bedoeling hier precies van? Nou, we zijn geïnspireerd door de autobahnkierkers in Duitsland... waarbij uh, op verschillende plekken langs die grote snelwegen uh, een, uh, een mooi... Kerkje hebt, waar je even je terug kunt trekken uit die uh, snelheid van, van de weg... en de anonimiteit ook, even tot jezelf kunt komen. Mijn huismorgen de koning, ik ben de hoofdredacteur bij de EO... en uh, doe daar het hele documentaire pakket Snelwegkerk. Gouden Kovinaar, gemaakt door Elspeth Vraanje... die een paar jaar geleden bij mij kwam met een idee... Uh, er is een fenomeen in Duitsland wat wij in Nederland helemaal niet kennen. Die snelwegkiertje. de Snelwegkerk. Laten we even naar een klein stukje luisteren van die documentaire... ...autobaankirche, dat zijn de enige waar ik de tijd voor heb om te kunnen binnenstappen. Dus ik moet het zo hebben van gestolen momentjes, dat ik een impuls kan volgen. Bitte neem deze druk van me, bitte geef me. Daar komen mensen anoniem, daar komen mensen wekelijks terug. Het zijn mensen die zijn onderweg, het zijn mensen die misschien in nood zijn, al denken over de snelweg denken contemplatief ik moest dus even daar naartoe die zien we in deze documentaire en we zien uh, de mensen die de kerkjes onderhouden, voornamelijk vrijwillig. Mijn naam is Naarde Beunis en ik ben uh, architect. Ik uh, sta hier bij de pop-up kerk. Het doet niet echt per se heel kerkelijk aan, bamboe en met lakens. Het is gewoon wit, het is een mooie bol zeg maar, waar je instapt. En ik heb samen met Rico Voorberg uh, hier gisteren en vandaag uh, de kapel gebouwd. Ja, want jij noemt het echt kapel, hè, liever? Liever geen kerk, maar kapel. Uh, die geeft een richting mee aan wat voor geloof daar dan zou passen. En voor mij is geloof eigenlijk zo breed dat het voor iedereen zou moeten kunnen... Ja, vorm moeten kunnen krijgen. En uh, dat betekent eigenlijk dat het iets vrijer kan worden geïnterpreteerd, denk ik. Ja, yeah, we hopen dat dit uitnodigend uh, genoeg is, omdat mensen hier zelf... mensen worden er al sowieso nieuwsgierig van... Uh, om hier even binnen te stappen en even in die ruimte te staan. Iedereen kent het gevoel van rijden op een snelweg en dan heb je gedachtes. En soms moeten die gedachtes even een andere vorm krijgen. Dan stop je bij een snelwegkerkje en dan schrijf je die gedachten op. Of je brandt dat kaarsje, of je luistert even daar naar muziek. Er ligt een boek, dat is misschien wel het belangrijkste... naast de kaarsje die je daar kunt branden... waar je even ook in kunt schrijven wat er speelt. In Duitsland noemen ze dat het anliegenboek. Dus mensen schrijven hun dank op, hun wensen, hun hoop, hun verlangen... hun twijfel, hun spijt, hun verdriet. Het zou ook een ijskooker kunnen zijn, maar dit is de Snelligkerk. Ja, hoe reageren mensen die uh, tanken bij Neerduis op, uh, op de Popkip Kerk? Nou, dat hoort u zometeen na negenen. Ja. U hoort wat commotie op de achtergrond. Ja. Uh, dat heeft niks met Esther Vergeer te maken die binnenkomt. Misschien een Goed, beetje. Goedenavond. Het goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. heeft te maken met dat we een uniek moment hebben... dat er een, uh, een beest hier naar binnenkomt. Een beest, een beest. Een is een kat. Een wonderschone kat. Ja, een prachtige kat is die. Ja, mooie ja. naam ook. Ja, ja. Sabine? Abatutu. Nou, kijk niet ja, is de Is de George Clooney, wordt er gezegd, George Clooney onder de katten, toch? Ja, dat klopt. Wordt er nu gezegd, ja, ja, ja. Verschaik is, is, is er ook, uh, producent van De Wilde Stad. Yep. Uh, aan promotie en aandacht geen gebrek deze dagen in de media, volgens mij. Nee, is een fantastische campagne inderdaad. Ja, dat, opkeken, ik, dat dacht ik ook. Zeggen. Ja, we gaan ons dus zo meteen focussen op het trainen van, uh, van dieren, met name dan... Uh, Abontoe, natuurlijk. Er ja. ja, zit er rustig bij. Ja, zeker. Niet onder de indruk van hij natuurlijk alles al gezien en gedaan in zijn leven. Is hij is is tot, is, is tot rust, Sabine? Is hij rustig? Ja, hij is ontzettend rustig. Ja? Hij wordt nu weer voor de honderdste keer foto Oh, ja. oh ja, Da dus. vind, ja. vind ja. je een beetje ergens in doen. Zometeen meer na Oké. Okay. <laughs> Live sport op NTO Radio 1. U gaat maken over. De halve finales van de knvb Er moet de voorzet komen, er is ruimte voor Filena om te schieten. AZ Twente en later op de avond Feyenoord Willem II. Wat een avond, wat een wedstrijd. Je hoort het hier en nergens anders. over de muur in de goal! Het is 3-0! Bekervoetbal. Wat gebeurt hier in vredesnaam? Live sport op niet NPO Radio 1. Morgenavond vanaf half zeven. Het nieuws van alle kanten.